Even doen, te doen. Jij kan het toch? Nee. Niet. Kun jij het? Ja, de vliegen ben ik maar zijn. Ja, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Ken je de tekst, Hans? Of dat nummer van. Kleine jongen. Hé. Hey. Ja, dat die dat dit leven gaat voorbij. Die is eigenlijk ook nou, erg. erger. Nee, nee. Nee. nee dat, hoe heet dat nummer wat ik net zing? Van, Ivo, jij met weet het Kleine wel. Jonge. Maak, jongen. Kleine jongen heet mensen het gewoon. blij of, zo. of gewoon kleine jongen. Fuck. Ik weet ook niet goed de hele tekst hoor, maar eigenlijk vind Zou ik het wel. Zeg het, geloof in me? Ja, ja, ja, ja. Help me mee. Is het wel kans, iemand? Ah, het bij mij. Zeg het, laat nooit eens maar eens even mee. Ik ga voor de mijne. Ik schrijf het, mijne. Gaan jongen, met de vent. Op het allerlaatste. Weet je? Ja. Ja. Zo. Oh, er zijn natuurlijk mensen die vragen: waar ze naar zitten te luisteren. Dit is Ridder Radio. We zijn er al. Ja, dit is Ridder Radio. Ja, ja. Oh, dan kunnen we beter beginnen met. Uh, hoe heet dat programma hier ook weer? Hans, weet jij het? Uh, je hebt een boek, zoek het eens even op. Hoe heet het hier? Uh, Volgens mij. Ik vind het ja. wel mooi dat we dat is voor het eerst dat ik het meemaak, dat we gewoon niet in de gaten hebben dat het programma begonnen is. Oh het programma. Oh, het is al begonnen! Ik had het niet hoor. ja moet kunnen Ja. Dus, Dank je wel. Soms is minder meer toch? Ja, ik wou maar even zeggen. Dat is, je, je hebt heel kalm gehouden. Hè? Maar behalve op dat ene moment. Hè, zou je dat moment nog een keer kunnen herhalen? We, weet je nog welk moment dat was? Uh, nee, dat was het moment ervoor. Ja, nee, maar ik weet het nog wel. Het was wel een... Een heel bijzonder moment. Oh, ik zei je, ik dat zeg, ik dacht, er eerlijk, komt hè, hier eer, nu. Nee, wacht, ik zal je heel maar, er, er eerlijk Iets virtuoos, dacht ik, nu, nee. dacht ik. Dit is de aanzet tot. Maar het kwam niet goed. Zeg maar. ja, nee, ja, nee, maar dat, daar had je toch wel wat aan kunnen doen. Daarom heb ik het idee van: doe het nog een keer nee. en kijk wat je eruit kan bouwen. Want het, het leek de aanzet tot het echt. Weet je, van... het, het mooie van jazz vind ik eigenlijk dat je met iets volledigs de andere kant op kan beginnen om te laten zien dat het toch past ja. omdat je daarna nou wel in een keer in een andere feel uh, zit. Ja. Heb jij dat nooit? Ja, jawel. Maar dan vooral als ik een andere luister. Dan... Oké, okay. nou ik, ik, ik was even naar de andere hand luisteren. Ja, sorry, precies. sorry ik heb de verkeerde... Ach, <lacht> mensen heb ik nog de verkeerde kanalen openstaan. Ook nog, weet je wel. Hans? Kun jij de knoppen even overnemen? Eh, knoppen? Ja, die ah, schuifdingen hier. Ah, zijn hier allemaal schuifdingen? Maar dat staat toch allemaal al goed afgesteld? Ja, nee, maar toch... Uh... Ik bedoel, ik zou het mij niet toevertrouwen. Misschien dat Ivo nog wat met de stekkertjes... Moet uh... jij nog wat met stekkertjes doen? Nee. Niet. Oké. Okay. Nou, Floris, dan mag jij het zeggen. Oké. Okay. Ik zeg het. Oké, okay, dankjewel. Geweldig, ik ben zo ontzettend blij dat je er ook bent. En, en, en hij heeft het gezegd ook, hè? Kijk, dit is niet zomaar een interview uh, van. dit is 1 uit 1000. Dat, dat er ook gelijk het gezegd wordt. Gewoon dat waar het op aankomt. Kijk, de meeste interviews zijn van. Dan zou u mij eens kunnen vertellen en dan krijg je een antwoord en het gaat er helemaal niet over. En dan, ja maar ik bedoel ja, eigenlijk over. dat. En dan steeds genuanceerder en genuanceerder. Maar op riede Radio gaat het veel directer. Ja. Ik, vind, ik vind het wel heel mooi. Ik heb net al twee damesprogramma's achter elkaar geluisterd. Oei, oei, oei. Dus om acht uur beginnen er dus al dames in het Engels. Huh? Ja, ja, ja, en die, hebben, die hebben iedereen gekend joh. Die, die, die kennen mensen die in Hollywood, iedereen in Hollywood fotografeerden en zo, weet je wel. Mm -hmm. Denk ik van, nou ik heb ook een fototoestel, ik heb er zelfs wel meer. En ook met mijn telefoon kan ik nog foto's maken, dus ik heb er nog meer. Mm -hmm. Als ze mij in Hollywood zouden neerzetten, zouden ze mij ook kunnen kennen als fotograaf in Hollywood. Geweldig. Wel geweldige verhalen, toch? Stel je voor, jij met een fototoestel in Hollywood... Ik vind dit die paparazzi irritant. Nou, het ligt eraan wie je fotografeert. Als het maar in Hollywood is. Hmm. Of ben jij meer iemand die in Arnhoud gaat uh, fotograferen? Eigenlijk zou je die paparazzi, die zou zeg maar paparazzi-paparazzi moeten worden. Dus dat je overal waar die paparazzi in de strijken ligt, dat jij daar in de strijken gaat liggen om die paparazzi te fotograferen. Hmm. En daar een soort uh, de foutste paparazzi-website, uh, weet je wel? Dat ze op een gegeven moment gaan voelen hoe dat is, oh, als ja. het de hele tijd een telelens ja. up your ass is. Terwijl je gewoon je ding aan doet, dat is. zou niet passen bij mij, hoor. Nee. <laughs> ja, maar gewoon dat er echt van die mensen achter de heg op de loer liggen tot iemand naar buiten komt, vind ja. je ja. shit, maar ja. ja. Oh. <tankt> Nou, het ingewikkeldste wat je kan. Het ingewikkeldste wat je kan. <klaps> nou, hier, kijk. Wauw. Het moeilijkste, stil zijn. <laughs> Voor een muzikant, dat is het moeilijkste, stil zijn. Hans, geweldig man. Ja maar hij praat erbij, dus hij kan nog moeilijker. Oké okay, Ivo, dus zolang je erbij kan. Ivo, Ivo, Ivo zegt wat? Ivo kan er niks meer over zeggen. ze zou zijn als... Ja, luisteraars, de gitaristen deden een kunstje. Maar ja, helaas, het is radio. Ik zou het kunnen proberen te beschrijven. Er werd als het ware een soort salto met de gitaren uitgevoerd. En ik zit er precies tussenin en het ging wel mooi synchroon. Maar... je ja, okay, makkelijk zeggen op de radio. Het ging inderdaad deze keer perfect. Een ontzettend moeilijk is. Oké. Okay. Nee, maar stel je zit op het podium met een heleboel van die gitaristen. En die doen allemaal op dat moment, hop, datzelfde. Dat ziet de stijl uit. Dat is Toch leuk. In ieder geval je er zeker weten. Al is het een eventjes een beetje blij van. <laughs> ja. Nou, ik was ook verrast. Blij verrast, laat maar zeggen. Maar, maar, maar kun je die blijheid ook even overgeven? Uh, <grijpt> <lacht> yeah. hey. Zo, het ruimt wel op. Zeker, het lucht altijd op. Even overgeven. Ja. Toch was mijn kerstdist <lacht> die er even uitkwam. Ja, crisis is geboren toch, of niet? Ja, De crisis is geboren hebben jullie niet een gepast stylish uh, liedje voor, voor de tijd van het jaar? Nee ja, nee dat is goed. Ja nee Hans. Oh ja, wacht even. Er ja, wordt hier ondertussen wordt hier. Uh, het ene keer dacht. Ik, ik wou maar zeggen, er wordt gewoon uh, de, Er zijn hier vuurspuwers aanwezig. Vlammebevers. Dat is ook jammer hè, dat het geen beeld bij is hè, dat je die vuurspuwers niet kan zien, maar mm -hmm. ze ze waren er wel even. Ik denk dat we het vanaf volgende week doen, we gewoon weer beeld erbij. Dan kunnen, kunnen mensen zien uh, hoe druk het hier ook is. Want er zitten hier meer mensen als op de chat hier. ik heb dus een probleem eigenlijk eentje maar Eén. Eh, een. oh, het probleem heet mee. Emilio en Emilio die kent tot nog toe alle liedjes ja. eh, het leukste zou zijn als het volgende liedje een liedje zou zijn wat Emilio niet kent Emilio niet kent Dat weet ik wel ja, ja. stuur komt hij iets van ja. Fappie. Fapi? <laughs> Fappie. Dus we hebben gokken uit het alfabet van 26 letters. Ja, oké. Okay. Doe, doe. En dan doe. gokken hoeveel uh, uh, letters de titel heeft. Hoeveel woorden het heeft. En dan moet je dat... Ik denk dat, uh, dat is dan toch, uh, ja... Het, het is ongeveer het aantal sterren van het hele land. Dan spelen we ondertussen gewoon even muziekje. Dan kan niet bedenken wat het is, oké? Okay? Ja, ik met... weet wel wat het is. Oké. Okay. Even... Nee. Helemaal los met de billen, kom op. Even meedansen met z'n allen, kom op. Ja, hé. Hey. We doen het maar één keer vanavond, hè. Eventjes allemaal helemaal los. Kom op. Handjes in de hoogte. Ik laat je ears off, guys. Alright, buddy. Laat elkaar je buik zien. Je laat elkaar je buik zien. En lachen, hè. Lachen, blijven lachen. Doe allemaal mee, mensen. Get your feet from the floor. Tom. Nee. Nee, nee, het is te raden. Het is een vliegtuig. Ja, ja, ja. Vliegtuig. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. je, ja, Dat geeft ik al behoorlijke voorzet. Je wou net zeggen, dat geeft, geeft iets ja. weer van je zijnstoestand. Van mijn zijnstoestand? Ja, je bent hoger. Je bent duidelijk. Hans, zeg nou zelf. Is hij in hogere sferen als wij of niet? Hij is wel de hoogste. Hij de zit wel wat hoger. Ja. Ja, hij zit een wel in hogere sferen. Ja, jij bent eigenlijk het hoogst. Hij is de hoogste genieter. Maar, maar j, j, jij bent het hoogst. De ja, geniet... ja, hoogsten die mogen nooit genieten. Ja, nee, ik geniet niet echt. Ah, Oké, okay, dan is het goed. Ja. Blijf gewoon zitten waar je zit. Vooral als het hard waait. Maar maar je als je dan hoog bent. Nee. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Even een slokje van. Wat, jongens, radenkris? Uh, Marcus oh, die deed dat. Marcus, Marcus! Wat is het? Een uh, moment voor. Marcus, gokken. Mm. Mm. Ja. Marcus kun je ja. iedere week zien, hè? He? Een moment voor cola. Marcus, op YouTube. He? Ja, geweldig. Man. Dat is wel een keer zien, dan. Ja, ja, ja, Een moment voor cola, Marcus. Ja. Onze Marcus. Marcus, uh, onze Marcus, ja. Kennen jullie ook een liedje van Bob Marley? Ja wel. Bijvoorbeeld, uh, hoe heet dat nummer ook? Dat goede naam. Oh, oh, Three Little Birds. Ken je dat nummer van ja. Bob Marley? Ja. Hendrik speelt ook. Nee, dat is een versie van Hendrix. Too. Check it out. Yeah. Nou, speel de Hendrix-versie. Daar hebben we geen, geen problemen mee. Nee, dat kan ik er niet. ai, ai, ai, ai. Als je nou verloren know, Dat so zijn little bears. Dat zijn Three little bears. Could be. Nee, ik ken alleen maar die, echt, die, die hele grote klassiekers die zeg maar, zo saai geworden zijn dat ik er ook niet meer ga beginnen. Ah. Ja. Ja. Ja. Maar buiten die echte bekende nummers heeft hij stad andere nummers gemaakt die ook heel mooi zijn. Ja. Nou lieve mensen, we hopen natuurlijk dat Herman er is om half één, maar we weten het niet zeker. En uh, contact met Herman maken op het ogenblik... Uh, is wat lastig, aangezien hij tot nog toe en, uh, redempt, niet meer als soft. 10 minuten nou, ja, ja, ja. energie heeft. Dus uh, we oké, wachten oké, nog oké, even van af. Van harte beterschap, ja. Ja. I, van harte, zeker. Maar Hans, uh, zeg het eens. Is. Oké. Okay. Zeg het is. Ja. Misschien mag ik. <coughs> ik weet alleen nog niet. Nee, maar we, we, we, kom op, we hebben geen haast, zeg jij. Dit is Rede Radio. Dit is uh, relaxed radio, gewoon zonder haast. Met voorverwarmde vingers. Dus niks aan de hand. En, er kan van alles gebeuren nu, hè. We houden ons hart vast. Kleine jongen. Sorry. Ja, je, je dan, ja mag zo. Wilde wat hij nodig had. Zij had nodig wat ze wou, wat is nodig. Is nodig, een man en een vrouw. Een soort van liefde, een soort van trouw. Een manier om de muur af te breken: de ruimte tussen man en vrouw, die man slaat. Oké, okay. is iets, ja? nee. Nee. Nee. Heb jij nog een leuke opname die je wil laten horen? Nee. Ik, heb wel, ik kan wel even iets spelen. Ja, het spel is ik gewoon een ziekenhuisopname. opname. Cicari -opname. <laughs> Piep! Piep. Piep. Ah, zolang je die pieper is, is het goed, weet je wel, Piep. zolang. Zolang je zo'n lang gerekte piep hoort, je op, dan is het fout. Weet je. Als je dan personeel heel hard hoort rollen, dan heb je nog hoop. Allee. En En krijg je van die uh, elektroden dingen op die borst, weet je plf. En een krijg schok krijgt, om je weer even naar het heden toe te uh, laten gaan. Vals. Oké, okay, dit heeft dus niks met de marine of ballen te maken. Ja. Oké. Okay. Nee, dat is goed. Dan Emilio, je had het fout. De vals de ai, ai, ai, die Emilio. Dan gaat hij niet door voor de diepvriezer. is vals. Dan blijft er alleen nog maar een koffieautomaat over. Maar, maar die hou ik zelf, hoor. Ja, hè. He? Ik heb thuis ook. een ik hem best vaak. Gewoon, dan, dan, word dan ga het ik niet meer eigenlijk... geven. Hallo. Je hebt nee, gewoon he? grof maling af. Een per grofmaling aan. Ja? Absoluut. Ja. Nee, ja, oké, okay, maar Emilio die krijgt nou gewoon uh, op een gegeven moment gewoon uh, toch wel uh, ja, problemen, denk ik. Ja. Want kijk, als hij nog eentje fout heeft, dan is hij inderdaad alles kwijt. Alles kwijt. Alles kwijt. Maar ja, dan... weet jij er nog eentje die die niet weet? Nou, ja. ja. Voor een jaar lang graag aardappels. Ja, maar ach, ja. Dat kan. Er zijn boeren genoeg die ze over hebben. Maar, heb je al een idee? Um, yeah. Idee fix. Eentje die je gewoon lekker makkelijk te raden. Echt niet kent. Nee, die, die echt niet oefen kent, want anders oefen. moet Floris die koffiezetapparaat inleveren. Hij ah, heeft ziet te grof malen. Ja. ja, dat gaat niet. Het is een eerlijk spel, hè. Ja, Je ja, kan ook wel zeggen, ik heb er snel veel te malen aan, maar het is niet zo. Nee, daarom. Dat. Nou, eentje die die niet kent. Um. Even kijken hoor. nou nee. ja, die kent inderdaad. Die nou. okay. ja, ik denk niet dat ik hem ga ophouden. Oh, nou, dan doen we, dan doen we hem niet. Nee. Um. Maar er is ook best wel kans dat hij hem wel kent ook. He. Ja, ja, ja. ja. ja top. <coughs> die graaf is even diep in je gehuurd. En dat in je geuk. Dat er nog een liedje zit. Ja, dat vind ik iedereen van. Ja? ja heel goed man. Doe het nog eens. Wauw! Met zwarte ogen. Ja, fuck. we gaan het zitten zitten praten. Bedankt. Eh. Ja, nee, dat is echt gewoon niet leuk. Want we kunnen er nog, we kunnen nog een uitdaging aan vastplakken. Of die weet wat Hans nu gaat zeggen. Moet je niks zeggen, Hans, want anders weet hij het. Ik weet het. Nee, oh, oh, oh maar jij leest de tekst. Je, het is helemaal niet de bedoeling dat jij de tekst nou, van Hans ik leest. Wel, ik ga gewoon wel echt. Ja, maar echt. Zometeen, zometeen kom je helemaal in de war. Hij houdt het niet in de gaten ook, hè. Dat is echt zo dom. Nee, nee. Het gaat liftmuziek. Kom op met je lichtmuziek. Oh ja. Een dus facelift, uh, helemaal vrij. Wie wil een facelift? Uh, daar komt ie. Ivo, doe je best. Hij je ook best op dansen hoor, Emilio. mist ook een bassist gewoon. Ik dacht het al de hele tijd. Is er een bassist. Nou, misschien uh, dat we die hebben kunnen bellen. Heeft iemand een telefoonnummer? In de buurt, Emilio, kom maar langs. Je bent van harte welkom. Oh nee, hij kent er wel een, ja. ja maar wij, Wie hebben de telefoonboeken vol met bassisten? Maar wie weet, we hebben een oproep gedaan op de radio. Wie weet, struunt er zo'n bassist binnen? We hebben de oproep gedaan dat Emilio een bassist voor ons weet. Ja, zoiets dat. Dat is de oproep. Ja, het we goed. zitten weer in de lift. Die zit weer in de lucht. Ja, is dus een feestlief te houden. We nemen even wat tijd voor terug. Uh... gebouwen, hebben ze etage 12 en etage 14. Ja, Zie je, en dat had Emilio nou nooit geraaien, dat jij dat als eerste zou zeggen. Ik wist Kijk, dat, dat wist je, ik niet, maar, die, maar ik had de tekst. Floors, jij hebt die kopjezetapparaat helemaal verdiend gewoon. Geweldig. Nou, Gewel, eerlijk, ik zeg, nou ja, dat ga ik nog meteen bonen." doen. Ja, door. ik wou net zeggen. Ja. Grof gevaren. Ja. Gerafgebijkt en Geraf -ge maar. Slag. Een meter uitslag, een meter, meter uitslag. Een meter uitslag. Zo Zegt de een ah. tegen de ander. Zal ik jou eens even lekker in je been scheiden? Of heb je al poe? Poe in je hoofd. Poe in je hoofd. Ze waren laatst in Tivoli de Helling, heb ik mij laten vertellen. Dragende man. De ragende man. En het schijnt. Uh... Dat... Powerful geweest te dus, zijn. Ja, maar vooral uh, heel erg uh, drank zeg maar. Oké, okay, dus ze zat op het podium ook al. We hebben overal alleen maar drank en drank. Check it dan. Dus vooral veel uh, booze. Oh, u moet naar de 14e. <laughs> Ik naar de twaalfde. Woont Etage u op de 18. Woont u op de 14? Nee, mijn moeder woont daar. En ik ga haar opzoeken. Oh, op, wat aardig zeg. Etage 20. Het lijkt me maar niks in zo'n flat wonen. Je hebt geen tuin. Nou, je hebt anders wel een mooi uitzicht. En als je levensmoe bent... Dat is wel weer waar, ja. Wat zei je al? Als je levensmoe bent... En als je leven moet hebben, dan heb je de easy way out. Easy way down, laten we maar zeggen. Zeker als je op de veertiende woont. Mm -hmm. No way that you're gonna survive there. Etage 37. Het lijkt hier fucking New York wel. Maar je kunt volgens mij niet. Eh... Waarom zeg je nou New York, man? Dat zit woorden, dat wil ik een nieuw Brille Radio. Waarom niet? Oh, zich. I like the fucking Kuala Lumpur wel. No, Kuala Lumpur, well? why don't you say that? Why Sorry! Hi. You live here in this building? Which floor are you going? Me, out. Dat zeg je ook alleen maar om in zo heet. Ik probeer iets uh, Kuala lumpur ja, te denken. Ja, kreken, maar which floor are you going? Ja, ja, ja. Which ja, ja. Floor nee, nou you weten we het wel, hè. Waarom niet which Guus are you going? Or which Ivo are you going? Dat of dat going? Dat or dat which Hans are you going? Nee, which floor are you going? Dat vind ik hellerig, floors. Dat vind ik ontzettend hevig. Mm -hmm. Alsof er meer zouden zijn in een flat heb je meestal meerdere floors Die zijn meestal flat flat floors ja, very flat floors ach, Dorach die gaat naar bed Dorach, we kruiken er gezellig bij in en laat de liftmuziek uh, react doorlopen zodat je het niet moest maken Do do do the do do do do do Do-do-do, do do da da da da da da Do-do-do Bouwen. Die aardige Emilio, <laughs> Weet hij dit ook of niet? Nou, hij is ontdekt nu, maar ja, ja, ja. Hij, heeft ja? het goed, hij heeft het goed. Hij het goed. Wat zegt hij dan? Hij heeft het goed, hè? Wil jij even aan Emilio vragen of hij dat met zo'n telefoon doet? Dat hij, of doet hij dat echt uit zijn hoofd? Dat doet hij uit zijn hoofd. Ja. ja. ja. Doet hij uit zijn hoofd. Maar dan nog, hè? Van ja, eh. Uh... Siga, hij zegt het hoor. Ik no ik, ik, Blues blues. Ook nog keer. Ik zit gewoon... Hij heeft er schop van. Ja, maar ik zit te wachten tot die bassist gewoon. Jij hebt gebeld, jij hebt gebeld, jij hebt gebeld. Ik heb gebeld. Zij gebeld. Er is gebeld. Emilio... Uh... Had ik toch gelijk met het enige wat hij niet kende. Zal ik het zeggen, Emilio? Dat ik wel mijn koffiezetapparaat terug. Nee, dat koffiezetapparaat heb ik volgens mij. <lacht> niet. Hoe zat het nou? Ga je niet dijken, Weet je In ieder geval wil ik dan zeg maar, het idee dat ik eventueel het koffiezetapparaat onterecht thuis heb staan, helemaal wil ik daar vanaf. Dan zeg ik hoe dat iets eten. Oké. Okay. Is het akkoord? Ja, welk akkoord? Het vond je semineur was het. Nee, vies zegt En de beste bij. Hé, hey, dat is best vies toch? Hey. Basta en niet iets heviger raken. Ja, precies. Iets meer volume in die basta. Dan is Emilio volgens mij helemaal blij. Ja, speciaal voor Emilio. Je wordt er nu al stil van. Hallo. Lin, uh, je hebt weer een zoekje, maar het. Ik zie het. Zie je het? vraagt of hij een volgende keer een keer mee mag bassen mag Want, zeker maar mij betreft wel. Ik heb dat... er is natuurlijk nog een bandlid die kijk ik nu aan. Ja het mag. Nee maar Emilio, het, uh, het vandaag lukt het dus niet. Maar ja, maar uh, luister beste luisteren. Er is een bas aanwezig. Niet helemaal gestemd. Goed. Bijna ietsje -ie hoger. We zitten in Utrecht. En als je een keer mee wil spelen. Ik doe hem wel flashen. Dan hebben je zin. zelfs een bas. Maar je mag ook je eigen spullen mee. Oh, dus. Ja, fuck. Eigen spullen altijd welkom. Oh, eigen altijd spullen ook. eerst. <laughs> Ja, Emilio, we hebben een Facebook adres. Help ook? Facebook, dat is voor beginners? Dat is voor beginners, ja. Jans, yes. je had bijna een kleinere neus gehad. Oh. Zag Maa je hem? Hey. Maakt niet uit. Hey, hey, hey. ik heb wel vaak, het geluk is met de domme, zeggen ze dan. Okay. dat. Dat heb ik wel, wel vaker beetje, gedaan. Beetje, Wat boft Ivo toch? Ook oh, dat nog. <laughs> nou, ik zeg alleen pas op voor de knol. Ja, okay. yeah, finally you got your mail. You don't know mine. I don't think that's take uh, very long, Lin. Oh, Lin, ik heb jouw mail al lang. Ja, <laughs> Erg nog? Ik heb zelfs een telefoon die wel opgeladen is, maar die niet jouw telefoon is. En die kan ik laten overgaan. Dus pas op hè, Lin. Ja. Hey. Ik kan ook een heleboel telefoons over laten gaan. Jawel, <laughs> maar, toetsen. Ja, wel, maar ik, ik weet dat Lin deze gaat horen ook. Oh. Ja, dat is toch helemaal niks? Ik ken alle pincodes uit mijn hoofd. Ja, vertel, vertel. Nee, ja, kom op, zichtful. wacht. Ach, dit is ridder radio, kom op. Dit is een nieuwtje. A alle pincodes: 000 is de eerste. Ja, ja, hoe ja. weet je dat? Ja, dat 0001. Ja, ja, ja. Dat is ook ja. Goed. Dat ken je ze ook allemaal? Maar het kan, ja, dat ook, ook allemaal. omgekeerd kan het toch? Het kan ook omgekeerd. Het kan ook 6, 3, 4, 7. 7. Hans, wat is jouw pincode? Die ga ik echt niet zeggen. Nee, ja. Nou. Het, Ivo, die weet is je het Is dus. het 00000? Nee. Nee. <racht> is het 0001? Ook niet. Ah oh, jee Is het 0002? <racht> oh, precies. Ik weet niet wat het doet voor Hoe een computerprogramma dat doet, maar ja, minigram maar sneller. Het <racht> doet ja. een rainbow attack op haar hand. No no no 003 <laughs> <laughs> Well we dig rock singers We got golden fingers And we love everywhere we go We sing about beauty And we sing about truth At ten thousand dollars a show We got all kind of pills To so give us all kind of thrill But the thrill we never know It's the thrill that'll get you when you get your picture On the cover of the Rolling Stone Rolling Stone Wanna see my picture on the cover I'm gonna buy five copies for my mother I wanna see my smiling face On the cover of the Rolling Stone On the cover of the Rolling Stone I got a freaky old lady named Cocaine Katie She talks so fast and me Her brother is Greyhound Daddy He's driving a limousine Well, it's all decided to blow our minds But our minds won't really be blown At the Blown that'll get you when you get your picture On the cover of the Rolling Stone Rolling Stone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 I wanna see my smiling face on the cover of the rolling stone. On the cover of the rolling stone. Jee. Yeah. Nou, Floor is geweldig. Toch? Ja. Ons ja. funky, En allemaal dankzij Ivo. Ik vind het. Ja. Wat een uitstraling, man. Dat je het al een eentje vergeet. En op een gegeven moment vraag is, 9999. nee, dan weet ik welke het is. Precies eentje over vandaag. <laughs> wat gemeen, hè? wat gemeen. Wat gemeen bij jou. Het is een goocheltje. Ja, ja, ja. ja. Als vlok zouden jullie Oeh, oeh, nee. pincodes. Alleen nieuw, Ding met goochels. Lin die dacht dat ze zo'n originele pincode had. Het is allemaal gekraakt, Lin. Ik zal het aan niemand doorvertellen, Lin. Oké, okay, we, we, we voegen Lin toe. Hans, voeg jij Lin ook even toe? Uh, hoe doe je dat precies? Ja. Lin toevoegen? Dat gewoon, uh, dan ga je naar Skype en dan uh, toets je in uh, Lin toevoegen. Mm -hmm. En dat gaan we niet uh, voorlezen op de radio. Want? Behalve... Hans zijn pincode, daar komt hij. <laughs> 666 Ja, maar er moet nog een cijfertje bij. De voorloop 0 Ja precies, daarvoor een 0. Nee, ja, eigenlijk wel. oké, okay, ja, eigenlijk wel. 0666, dat lijkt me een mooi nummer dan. Oké. Okay. Nou, eh... Uh... Oké, okay, nou gaat iedereen op zoek naar Hans zijn uh, pinpas. Want anders heb je er ook niks aan. Hans je pinpas! Mensen willen weten wat ze moeten doen voor je pinpas. Zo'n ventje met zo'n elektrische gitaar. Nou, dat is Mizir Lou. Mizir Lou. is een Arabisch klassiek ding. En die heeft ook een vaste schepen. Het is een heel catchy. Een hele aparte toon er ook. Ja, een beetje die Arabische yeah. yeah. toon. Ik denk dat als je zo'n nummer dan een beetje aan het uitzoeken bent, dat dat ook weer heel inspirerend zou kunnen zijn voor iemand zoals jij. Ja, dat, je de, dat het als het ware weer deuren opent of zo. Ja, dat je weet dat dat kan. Yes. yes. Ik, ik vind het een leuke titel voor een liedje ook, Iemand Zoals Jij. Iemand Zoals Jij. In de wei. Ah, yes. Maar ja, Emilio zal dat al wel ook inderdaad zo. Mm -hmm. Staat het er of niet terug? Nee. Het gaat nu om een heel belangrijke... Uh, nee. Dit is allemaal te modern voor Emilio. Ja? Ja, Emilio is echt een, uh, een echte oude gabber, zou ik maar zeggen. Nee. Precies, het begint wel een beetje op Run Run Rudolph te lijken, weet je wel. Rudolph het begint het een beetje the Red een Reindeer. Randieren. Nee, precies. We gaan een vrolijk deuntje spelen. Nee, doe iets uh, speciaal voor Emilio om het goed te maken, want dit vind ik heel erg. Ja, komt ie. Heupen, weer los. en daar gaat ie, joh. Einde... Ja, <laughs> zou ik dus nog wel een discussie kunnen beginnen. We zijn eigenlijk plan om elk nummer zo te gaan eindigen. Oké, okay. laat eens horen hoe al die nummers eindigen. Dan doe ik bijvoorbeeld... Uh... En dan? Ja, dat was My Funny Valentine. Ja, oké, okay. het volgende nummer. Het volgende nummer. Doe het volgende nummer even. Yeah, yeah, yeah. Dat maakt het voor Emilio ook een stuk moeilijker om te raden wat het is, als je gewoon alleen maar het eindje doet. Of standard blues, weet je wel. Ook lekker. Misschien niet tegengekomen. Nee, niet dat ik weet. Ergens in een ander land. Dat, dat kan wel, dat kan wel. Ergens in een land. dat je het niet verwacht. Ja, waarschijnlijk niet. Maar je voelt die kracht. Maar, maar anders had ik het wel onthouden, toch? Gracias. Al uh, iets van, van die, van die superman pilletjes, van die paddenstoelen, nee, van die superman supermanpilletjes. Die paddenstoelen reclame. merk ik wel, maar ik ja, merk ik het zou, super. Ik heb korte reclame op het signaal voor die pil, ja, precies. Maar, het, maar waar je merk je van. er niks van, dus ja, er zat nee, maar zouden misschien zouden we er nog omdat eentje die nemen? Een, een vertraagde vertraagd voelen? Voel ik wel. wel dat je er super uitziet, toch? Ja, daarom maar die paddenstoelen, die voel ik dus wel hè? maar. Maar die pillen die schijnen ook iets later. Uh, oh, dan, binnen wachten we nog, wachten. dan wachten we, we nog even. even. Precies, dat was ook het gevaar. Dat hoorde ik toevallig op de radio. Uh. Normaal met zo'n ecstasy-pul, dan voel je dat uh, na een uur of zo wel beginnen. Maar die schijnt nog langer te duren. Ik weet trouwens niet hoe lang, dat vertelden ze er niet bij. Maar gewoon, weet je al die chemische shit. Ik zou iedereen aanraden van, je krijgt zo'n ding voor je snuffet. Je weet niet wie het gemaakt hebt. Je weet niet wat ze erin gestopt hebben. Doe het gewoon niet, weet je Want, wat heb je toch wel? Je hebt namelijk toch wel... Zo raar, er zijn altijd maar twee dingen in deze tijd van het jaar waar mensen om vragen: en dat is een kerstliedje. of een kerstliedje. Laten we dat nou allemaal niet beheersen. 13 minuten de Chic bij dit wil ik dat niet doen niet 13 minuten de chic. wat ga je doen? 13 minuten? wacht even wacht even ik, uh, uh, ik ga er even voor zitten ik zet die, die microfoon even wat harder zo oké okay. en dan gaan we weer weg nou dat is dit is, uh, dit is uh, gek hoor okay. Nee, ik werd even geïnspireerd, laat maar zeggen. Maar als jij iets leuks. Nou, ja, maar, maar wil jij iets doen? <coughs> en, ja, wat zou ik. Iets van. Uh, Hendrix of zo, weet ik veel. Angel Kid, denk Kan je spelen? Nee, maar wel het zingen volgens mij. Nee, kun je niet zo. Oké. Ik dacht misschien meer... Een beetje een behoorlijk intro. Ja. Het einde was niet helemaal goed, maar. Doe het nog eens een keer dan. Het, het einde. Daarin het zo litje, maar. We hebben nog vier minuten. Vier. Dus uh, wie begint er met de aftellen? De final countdown. We tellen, tellen af in de Hanspincode. Oké, okay, Hanspincode, daar gaat-ie! Gewoon zo geweldig. Zal ik hem nu doen of doen we het zo zometeen? Ja, weet je wat mijn pincode is? One, two, three, four. Dan moet je het nog een keer doen, want uh, hij kwam niet helemaal door. Hij was daar He 1234, 1, 2, 3 4. Dat is lekker makkelijk. Ja, dat, dat zou het toch kunnen hebben? Ja, dat kan ook nog. Ja. Natuurlijk, doen we. Nog leg iedereen gedag zeggen, dag allemaal. Het was uh, een gezellige avond, wat mij betreft. Iedereen, wij gaan nog ah. even door. En Hans, ja, wij gaan nog even door. Wij maar zeg even, even gedag. Goedenavond, oké, okay, uh, dag, dag, lieve mensen. En ja, uh, Herman is echt, uh, Herman, ik heb hem even twee oh, maar, keer het, online het, het, gehad vandaag. Ja. Maar, maar het, het gaat echt uh, niet de zo de goed met Herman. Uh. Goed. He? Nee. <coughs> nee. Zijn we er nou uit? Nee, uh, nog niet. Ja, nu wel. Kijk. Nou, dan hebben we hebben ook allemaal fouten bezig. Dus dat, dat gaat niet zo goed met hem, maar dat heeft, hebben ze nog gehoord. Ja.